10 uur. De Radio 1 Sportschool. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Goedemorgen, vandaag weer 13 uur nieuws, sport, achtergronden en muziek. Met dit uur CDA Pieter Omzicht over zijn laatste strohalm. Nu eerst het nieuws met Dorat Megens. Minister De Jager moet er alles aan doen om te voorkomen dat de Nederlandse Bank ooit nog stukken achterhoudt voor een parlementaire enquêtecommissie. Dat zegt de commissie, nu bekend is geworden dat de Nederlandse bank stukken heeft achtergehouden voor de commissie De Wit. De commissie onderzocht de gang van zaken bij de nationalisatie van ABN AMRO. In 2010 vroeg de commissie bij de Nederlandse bank alle stukken op die voor het onderzoek relevant konden zijn. Maar twee stukken zaten er niet bij. De commissie werd op het bestaan ervan geattendeerd door de Volkskrant. Daarop eiste de commissie de stukken meteen op. Vicevoorzitter Neperus van de commissie De Wit. ...van de commissie. Ze hadden moeten noemen, dat was een stuk interne historiebeschrijving, waar wij primair achter wilden komen wat zijn de redenen geweest om besluiten te nemen en wat is er gebeurd. Je kunt erover twijfelen wat dit voor stuk is, maar dan is het niet aan de Nederlandse Bank om dat te besluiten, maar aan een parlementaire enquêtecommissie. En dat is dus gewoon niet gebeurd en dat nemen wij dus de Nederlandse Bank gewoon kwalijk. De Nederlandse Bank zegt dat het om een intern naslagwerk gaat. Maar achteraf, zo zegt een woordvoerder... was het beter geweest als het met de commissie overlegd was. De werkloosheid is vorige maand onveranderd gebleven... ten opzichte van de maand april. Het aantal werklozen blijft onder de 500.000... blijkt uit cijfers van het CBS. Net als in april zijn er 489.000 werklozen... dat is 6,2 van de beroepsbevolking. Het CBS wijst erop dat de werkloosheid nog steeds een stijgende trend laat zien... De afgelopen drie maanden steeg de werkloosheid gemiddeld met 9000 per maand. Vooral het aantal werklozen ouder dan 45 nam toe. De Zweedse politie heeft op het terrein van een kerncentrale bij Gothenburg een kneedbom gevonden. De bom was verborgen achter een brandblusser op een vrachtwagen. Een drugshond vond het explosief tijdens een routinecontrole. Uit onderzoek is gebleken dat de bom geen ontsteking had en dus niet kon ontploffen. De politie heeft nog geen idee wie de bom heeft neergelegd. Meteen na de vondst is de beveiliging van de drie Zweedse kerncentrales verscherpt. Er komen strengere regels voor het bleken van tanden. Vanaf 1 november mogen alleen tandartsen dat nog doen... en ze mogen dan alleen nog bleekmiddelen gebruiken... met maximaal 6 waterstofperoxide. Gespecialiseerde klinieken gebruiken nu middelen... waar tot 35 waterstofperoxide in zit... waarmee snel resultaat te boeken is. Na 1 november zullen ook zij terug moeten naar maximaal 6 Mits ze tandartsen in dienst hebben, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Wij hebben dit gedaan omdat er risico's zitten aan het gebruik van waterstofperoxide als tandbleekmiddel. En daarom hebben we gezegd, van, het, is niet, het wordt niet verboden. Er wordt alleen gezegd, van, laat het nu doen door mensen die daarvoor gekwalificeerd zijn, zoals tandartsen. De koepelorganisatie van Nederlandse tandartsen is blij met de nieuwe normen. De vergadering van de Tweede Kamer is opnieuw later begonnen dan de bedoeling was. Vanwege de drukke agenda zouden de debatten in plaats van kwart over tien om negen uur beginnen. Maar net als gisteren waren er te weinig Kamerleden. Om met de vergadering te beginnen zijn 76 leden nodig. Om negen uur waren er nog maar 40 Kamerleden aanwezig. Dan het weer nog wolkenvelden en zonnige periode vanochtend. 22 tot 25 graden wordt het. Vanmiddag vanuit het zuiden meer bewolking en vanavond veel regen. Met kans op zware windstoten en onweer. ANUB-verkeersinformatie. Ah, de ochtendspits is nu wel zo'n beetje voorbij. Een paar uitzonderingen zijn er nog. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht staat 4 kilometer file tussen Veenendaal en Maarn. Na 28 Zwolle-Utrecht bij Amersfoort 3. En 50 Arnhem-Oss knopend Valburg 2. De 76 valt nog op van Heerden naar Geleen. Daar staat tussen Voerendaal en Nut 2 kilometer file. Door een gestrandde vrachtwagen is de rechterrij strookdicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Matrassen en gordijnen moeten brandwerend worden, vindt de Amsterdamse brandweer. Want anders is blussen veel te gevaarlijk. Pieter Omzigt, nu nog Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedemorgen. Meneer Omtzigt, goedemorgen. Ik kan meneer Omtzigt niet horen. Nou, we gaan met hem praten over de vraag hoe hij toch nog hoog op die CDA-lijst kan komen. U bent er nu wel, meneer Omtzigt? Voor de derde keer, goedemorgen. Nah, goedemorgen, <laughs> maar nu horen we u ook, dat is al heel fijn. U stuurde vanmorgen een tweet de wereld in dat uh, vandaag PVV en SP weer niet op tijd waren. En uh, eigenlijk expres uh, proberen nieuwe wetgeving te tra traineren. Ja, om negen uur uh, hadden nog geen 76 parlementariërs uh, het register getekend. Die waren dus nog niet aanwezig. En daarmee werd bewust geprobeerd om uh, niet te vergaderen. Ja, volgens mij ben ik gekozen om te vergaderen, ook als ik het even niet eens ben over de wet. En dit, uh, deze vorm van ja, dat vind ik echt hopeloos. Daar gaan we het zo over hebben met u. Maar nu eerst de grote wc-keuring van de De Hier zijn Thijs van der Brunk en Willemijn Veenhoven. Het is voor veel mensen een grote bron van ergernis. Vieze wc's langs de snelwegen. En ook de wc's langs de Nederlandse snelwegen zijn nog steeds vies. De ANWB deed onderzoek naar faciliteiten langs de snelwegen aan de telefoon. Marcus van Tol, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er wordt natuurlijk al, al jaren over geklaagd. Waarom zijn ze nog steeds zo vies, die wc's? Ja, het, de vraag stellen is een beantwoorden. Kijk, de, ge de gebruiker moet zorgen dat hij een toilet een beetje fatsoenlijk achterlaat. En de beren moeten erop toezien dat er ook af en toe de dweil doorheen gaat. Ja. Uh, dus het is, uh, iedereen moet, moet er een beetje moeite voor doen. Maar niemand doet er moeite voor, kennelijk. Ja, het, kan, het, het is al beter dan twee jaar geleden toen we het onderzochten. Maar het, uh, het is misschien nu een zesje. En het zou, wij zouden graag toch een zeven van acht willen voor onze leden. Ja, want u heeft het ook in het buitenland onderzocht. Hoe, hoe ja. doet Nederland het? Nederland zit ergens in de middenmoot, uh, terwijl de, bijvoorbeeld de uh, landen rond de Alpen, Oostenrijk en Zwitserland, die doen het heel goed. En zijn daar de, de, de Zwitsers en de Oostenrijkers zijn veel netter of de, of de beheerders van de tankstations? Ik denk dat, uh, dat, uh, dat daar een, uh, een behoorlijke druk zit op beheerders... van tankstations en wegrestaurants om het daar heel netjes te houden. Ja, waarom is dat dan niet zo bij ons? Hè? Terwijl iedereen zich er uh, kapot aan ergert. Ja, misschien zit dat daar ook in de, in de, in de reine volksaard. Uh, wie, zal, wie zal het zeggen? Maar uh, het is natuurlijk... Uh, ja, het is een kwestie van, de gebruiker moet iets doen, de bezoeker moet iets doen... maar de beheerder moet ook goed toezicht houden en moet het ook goed schoon houden. Ja. In, in welke landen zijn de wc's langs de snelweg nou uh, het schoonst? Ja, behalve, de, u zei het net, Oostenrijk en Zwitserland. O Oostenrijk en Zwitserland. En welke nou, zijn uh, ja, het viesst? Uh, ja, dan, dan kom je toch in, uh, in uh, landen als, uh, als Servië. Uh, daar, komt niet, daar komt niet iedereen, iedere Nederlandse vakantieganger elke dag. Nee. In het zeg je is het nou niet, houdt het niet over... Uh, en in sommige, het kan, het kan in Spanje ook iets beter, denken wij. Ja, en Frankrijk valt nog mee? Frankrijk nog val, valt nog mee, maar kan ook wel beter hoor. Ja, ja het kan altijd beter toch? Het kan altijd beter, <laughs> ja. maar in, naar Frankrijk gaan veel Nederlanders. Maar ik, ik denk dan gewoon, ga lekker in de bosjes ergens toch? Uh, Als dat, je alleen moet plassen. Ja, dat, uh, dat is misschien nog niet verstandig. Of, wij zijn. Daar zijn de, de, de bosjes ook niet op ingericht. Dat is ook niet goed voor het milieu. <laughs> nou, ik weet niet. volgens mij valt dat wel mee. Maar. <laughs> uh, de ANWB heeft nog meer, uh, heeft meer uh, op gelet dan alleen de wc's. Hè? U heeft breder gekeken. Wat is ja. u nog meer opgevallen? Nou, we hebben ook gekeken ook, uh, dat je ergens veilig je auto kan parkeren... en niet, niet uh, weer een halve truck, truckparkeerplaats over moet als voetganger. Daar kan je het verkeer andere verkeer slecht over zien. En dat is ook onveilig. Uh, we hebben ook ge gekeken naar de algemene reinheid van zo'n parkeerplaats. Dat je geen overvolle uh, afvalbakken uh, tegenkomt. Mm -mm. Uh, en uh, ja, ook, ook de aanblik van zo'n kiosk, uh, hoe, hoe je daar binnenkomt. Uh, en, uh, we hebben gekeken naar het algemene voorzieningen. Van... En hoe was het met al deze dingen gesteld in Nederland? In, en, uh, nou, dat is, daar kan de toetser kritiek zeer doorstaan. Mm. Alleen de, de, de, de, de toestand van het toiletten, dat blijft, uh, ja. dat blijft de, de angel... Ja, ja, en het is voor iedereen natuurlijk echt heel vervelend. Volgens mij uh, vindt iedereen dat wel. Maar heeft u nou ook nog, zegt u als ANWB... en nu gaan we een campagne voeren of gaat u, nou, gaat u nog iets doen met die uitkomsten? Nou, wij, wij roepen wel de, wel de wegbeheerders en de beheerders van, uh, van, uh, van de tankstations... en van de verzorgingsplaatsen op om, uh, om het sanitaire goed in de gaten te houden. De zomer komt er weer aan, dus er komt een uh, enorme bezoekersgolf over snelwegen... Hou het in de gaten, want het is een visitekaartje. Ja, ja, ja, maar ja, dat weten ze ook wel, denk ik. Maar een beetje extra aanmoediging kan misschien geen kwaad. Goed, bij deze dan. Goed zo. Hartelijk dank. Gepasseerd CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omzicht voert campagne voor een plaats op de CDA-lijst. De Twentenaar legt zich niet neer bij het oordeel van uh, Rut Peetoom, de partijvoorzitter en de CDA-selectiecommissie. Hij speelt zich momenteel in de kijker als pensioenrapporteur, die wil voorkomen dat Europa de baas wordt over onze pensioenen. Heeft het CDA te eenzijdig gekozen voor vernieuwing en niet-Haagse kandidaten? Daar gaan we over praten met uh, Pieter Omzicht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst nog even over dat uh, filibusteren. Je kan natuurlijk ook, daar hadden we het net even over, hè, de uh, Kamerleden van PVV en de SP die komen steeds te laat. Gisteren ook al en vanmorgen weer. U zegt, dat is expres en dat is niet zo netjes. Je kan ook zeggen, ze strijden gewoon voor meer macht voor het parlement. Want die uh, wetsvoorstellen worden er allemaal wel snel doorgedrukt. Ja, maar ze hebben bijvoorbeeld onbeperkte spreektijd. Als ze het niet eens zijn met de wetten... kunnen ze heel goed uitleggen waarom ze het er niet mee eens zijn. Um, het is ook opgevallen dat in de commissievergadering... CDA, die Van Heijen hem voorgesteld heeft om een hoorzitting te houden over de verhoging van de AOW-leeftijd, omdat ze dat wilden. Dus daar kunnen we maandag de hele dag voor uittrekken. Toen weigerden ze onmiddellijk van de SP en de PVV... omdat, uh, ja, op de maandag zou de Kamer niet bij elkaar komen... dus het zou geen vertraging opleveren. Dus één ding om een uh, wetsvoorstel niet te willen... dat kan als oppositie, en dat begrijp ik ook wel. Uh, dat is ook mooi van Nederland, dat je wat te kiezen hebt bij een verkiezing. Ja. Maar het is iets anders om daarna te zeggen... van we blokkeren het wetgevingsproces. En dat is wat ze nu doen? Dat is wat ze... Proberen te doen. Ze slagen er niet in, maar ze en hoe, en proberen ook, het wel. Hoe kwalificeert u dat? Nou, ik vind het dus een soort weigerparlementariërs vanmorgen. Weigerparlementariërs? We hadden al weigerambtenaren, nu hebben we ook weigerparlementariërs. Ja, ik vind dat als. Uh, wij vergaderen drie dagen per, uh, per week. En normaal begint het om kwart over tien. Nou, nu omdat de agenda wat langer is om negen uur. Um, ja, dan, ben je, dan ben je gewoon aanwezig. U bent ook om uh, als de 8 uur al, hè? Dat bedoel ik. Als de radio uitzending om 8 uur, uur, om uur, uur, om uur begint. En waarschijnlijk bent u al iets eerder aanwezig als het om 8 uur begint. U ja, komt nee, niet om twee er uur, van tevoren. Nee, we zijn twee uur van tevoren. Zijn we er. Dat bedoel ik. En dat is uh, ook voor de rest van Nederland zo. Dus uh, dat geldt ook voor ons. Oké. Okay. Goed. Uw eigen uh, positie even. U, stort, u staat niet op de nieuwe kandidatenlijst. die onlangs is gepresenteerd. Uh, hoe kreeg u dat te horen? Um, op die bewuste maandagavond krijgen we gewoon een telefoontje aan het eind van de um, uh, avond uh, na de vergadering op welke plek je staat of wie er niet op staat. Dus mm -hmm. ik kreeg een telefoontje van de partijvoorzitter dat ik um, uh, geen plek op de kandidatenlijst kreeg. Ja, want uh, uh, Sanne de Rauwe, die staat op nummer drie, die vertelde vorig weekend hoe dat ging. Die zei, er komt een VIP-call, dan sta je heel goed, of er komt een VIP-call en dan ben je eruit gewipt. Dat gold dus voor u? Ja, volgens mij kreeg ik een tweede deze soort telefoontje die, soort telefoontje, ja. En tegen Sander de Rauwe had ze gezegd, lieve Sander, je komt op drie. En tegen u zei ze, lieve Pieter, je vliegt eruit? Uh, We hebben besloten om niet op de lijst te plaatsen, ja. Was het een verrassing? Het was wel een verrassing dat ik in totaal niet op de lijst kom, ja. Dat, uh, dat was een, uh, een verrassing voor mij. U, u zegt een beetje dat u op een lage plaats had gerekend, als ik goed luister. Ik had inderdaad gerekend inderdaad niet in de top 10 te staan, of zo, maar wel op een plek op de lijst. Ja. En waarom had u uh, gerekend niet in de top 10 te staan? Nou ja, um, Ellie Blanks, is ons onze eerste financiële woordvoerder. Daar komt hij zo nog wel op, denk ja, ik. Ja, We ja, hebben ja. meerdere kandidaten uit Overijssel. Um, je kunt het palet een beetje zien. En er worden ook wel verwachtingen gewekt. Dus uh, het was mij wel duidelijk dat ik niet in de top top van de lijst zou komen. Maar dat is nog wat anders dan niet op de lijst te komen. Ja, u had gehoopt ergens tussen de 10 en de 20? Ja. Ja, ja. snapt u waarom u daar niet staat? Nou ja, ik snap wel dat als de partij zegt van um, nou ja, we hebben 31 um, ervaren politici in Den Haag en willen vernieuwing. En misschien hebben we straks 15 Kamerleden, als je naar de um, peilingen krijgt, maar dan moet je minstens vijf nieuw erin zetten. Dus dan moet je van de 31, moet je, uh, kunnen er 10 door en moeten de 20 weg. Ja. En dan snap ik dat je een afweging maakt en dat er dan ook wel, uh, wel mensen tussen zitten waarvan je denkt van nou. Misschien functioneren ze wel, maar uh, ja, we hebben nu gekozen voor een vorm van vernieuwing. Ja, want dat is ook de argumentatie die naar u gebruikt is. Dat is een uh, argumentatie die gebruikt is. Ja, ja. Um, nou, u zei het net zelf al, mevrouw Blanksma, die stond op 4, financieel specialist. Die wordt ineens burgemeester van Helmond. Ja, dat was een grote verrassing voor mij. Wat dacht u toen u het hoorde? Hm, merkwaardige, merkwaardige timing. Maar wel leuk voor haar. Ja, absoluut leuk voor haar dat ze burgemeester van Helmond wordt. ja. Maar u zegt merkwaardige timing. Het is een beetje raar dat je je en aanmeldt voor de lijst. Want dan moet je ook voor aanmelden, neem ik aan. Dan moet je voor aanmelden. En je krijgt ook de vraag uh, of je beschikbaar bent om vier jaar in de kamer te zitten. En ja, en jij heeft ze dus ja opgezegd? Ja, ik ben niet bij dat gesprek geweest, maar ik neem haar van wel. Nou, of ze heeft dat eerlijk verteld, maar ik ben ook in de race voor burgemeester van Helmond. Maar ja, dat weet ik nog niet. Ja, dat moet hij dus aan de commissie vragen. Maar uh, bij ons in het CDA wordt de vraag gesteld of je beschikbaar bent om vier jaar in de kamer te zitten. Nou ja, neemt u het haar kwalijk? Dat is niet aan mij. Nee, ik, u gaat er niet over, ja, dat dus. klopt. Nee, ik ga, ik ga hier niet over. Ik wil Het is heel simpel. Uh, ik, ik, ik voer op dit moment een campagne voor een eigen plek op de lijst. Ja. Um, en dat is op verzoek van een heel groot aantal CDA-afdelingen. Nadat ik niet op de lijst kwam, heb ik even twee, drie dagen nagedacht... van ja, wat doe ik? Dus ik dacht ook van... Uh, moet ik al eerlijkheid vertellen. Ik had ook een paar. Uh, ik kan niet zeggen waar, maar ik had een paar plekken waar ik naartoe kon om ook te gaan werken. Oh. En toen kwam een heel groot aantal CDA-afdelingen kwam met toe en zeiden: van, ja, maar willen je op de lijst hebben? En ik dacht: van ja, nou ja, als dat alleen Twente is, mijn eigen achterband. Nou ja, goed, is prima. Maar, maar dat bleek ook grote CDA-afdelingen als Amsterdam en Rotterdam en Groningen te zijn en um, uh, stukken van Gelderland en en half Flevoland. En toen dacht ik van: nou ja, als die mensen mij op de lijst willen hebben, dan wil ik dat, want ik heb mezelf per slot van rekening een maand geleden kandidaat gesteld om op de nieuwe lijst te gaan. Maar dan sla slaat u dus drie andere goede banen af, denk ik. Mooie kansen voor iets wat heel erg onzeker is. Dat klopt. Dat is uh, gevaarlijk. U wilt het echt heel graag. Ja, en uh, een van de redenen dat ik het echt heel graag wil is dat uh, pensioenrapporteurschap. De hele Kamer heeft mij um, een paar maanden geleden benoemd tot pensioenrapporteur. De Europese Unie is gekomen met een plan waarbij niet meer Nederland... Maar Brussel verantwoordelijk is voor toezicht en het meekijken op onze pensioenen. En dat moet echt niet gebeuren, vindt u? Nee, kijk, uh, dat is een spaarpot van meer dan 800 miljard. Uh, even voor de vergelijking, dat is meer dan het hele Europese noodfonds... dat alle landen bij elkaar gebracht hebben, dus inclusief Duitsland en Frankrijk. Dat is dus best veel nog, geld, ja. Nou, twintig keer zoveel als wat we aan het ESM betalen. Daar hadden we al een forse discussie over in Nederland. Dus het lijkt me heel zinnig om ervoor te zorgen... dat niet Brussel, maar Nederland de regels bepaalt maar voor Maar dat kan ook iemand anders doen, misschien. Dat kan prima iemand anders doen. Alleen, ik geef u even mee, ik ben de afgelopen jaren vicevoorzitter in de Raad van Europa geweest... van de Commissie Economische Zaken. Ik ken al de woordvoerders in Economische en Sociale Zaken. Ik ben ook uh, gaan rondreizen. Een aantal ministers, zoals de vicepremier van België... of de minister van Pensioenen van uh, Engeland... die hebben de afgelopen twee weken ook gewoon uitgenodigd... om eens te gaan praten over hoe we dat samen kunnen gaan doen. Nou, daar ben ik mee bezig. En dat wil ik graag afmaken. Ja, Kijk, het maar stel veel... meneer zeggen, uh, nee, oh, <laughs> nee, nee, Ik zat met haar in mijn hoofd. Das, das, bent u, dan lukt het straks, een campagne... en dan staat u op de lijst en dan komt u nog in de Kamer ook... Dat lijkt me toch een klein beetje ongemakkelijk. Want dan zit u daar toch een beetje ongewenst. Hoezo ongewenst? Nou, nou ja, mevrouw Peter, om wil u niet eigenlijk helemaal meer mensen? Nou ja, de, de selectiecommissie zit niet in de Kamer. Dus dat kan sowieso het probleem niet zijn. Nee. En overigens, we hebben Nederlandse de Democratie. Dus het zijn de kiezers die bepalen wie er in de Kamer zit. Ja, maar en ik maar... heb dat ook in het verleden gezien. Bij ons stond Sabine Uitslag ook op een onverkiesbare plek vorige keer. Ze is gewoon op voorkeur stemmen in de Kamer gekozen vorige keer. En geloof mij, in de CDA-fractie heeft ze daar een groot applaus voor gehad. Maar u, zit, u zou er dan gewoon zonder enige last op uw schouder zitten... en verder daar geen moeite mee hebben? Nee, ja. ik vind het ook knap hoor, maar dat ik zou denken... oh jee, er zijn toch mensen die mij hier niet willen... en die kom ik toch af en toe in de gang tegen. Nee hoor, daar heb ik geen, geen moeite mee. Ik zit hier om deze, deze klus af te maken. en Dat is gewoon die professionele insteek als politicus. En vooral die pensioenklus, die wil ik goed afmaken. En ik zit daar namens al die afdelingen en die leden en die kiezers... Die mij ook vorige keer gekozen hebben. En um, da daarvoor doe ik het. wat zijn uw kinderen? U heeft drie kinderen, toch? Vier. Vier, vier zelf. Weet je, je bent er bijna even oud, zeker. Dat is toch knap. Vier kinderen. <laughs> <laughs> maar wat vinden die ervan? Want u, u werkt zich natuurlijk helemaal suf. Ja, ik werk me helemaal suf. Ja. Ja. Ja. ja. ja. Hadden die misschien liever gewild dat u een iets rustiger baan zou aannemen? Nou, dat, dat, dat, mijn echtgenote heeft dat wel eens dat ze zegt van ja, want ja, je bent gewoon drie, of vier dagen per week van huis. En dat is best wel lastig. Um, daarom heb ik er ook wel even over gesproken. Ja. Ook toen die afdelingen bij me kwamen. En die hadden een speciale vergadering belegd op donderdagavond. Dus donderdagavond belden ze me op en zeiden van Pieter wil weer op de lijst. En ze van nou, ik ga eerst eens even thuispraten. En dus wordt het vrijdag rond de lunchtijd. Dus ik ben met mijn vrouw is er eens ergens koffie gaan drinken. En zei van ja, doen we het of doen we het niet. En zij wilde niet. En wat zei u toen tegen haar? Nou, zij wilde het wel, omdat ze zag hoe groot die steun was. Oké, okay. nog even naar die plek 4. Want dat was een financieel specialist, mevrouw Blanks. Maar die gaat weg. Is het niet heel logisch dat u daar nu komt? Nou, daar, gaat, uh, daar ga ik niet over. Dat is één. En ten tweede, er is een advieslijst gegaan naar alle afdelingen. En als je een advieslijst naar alle afdelingen stuurt... en de helft van de afdeling heeft al gestemd... en de helft van de afdeling kan nog stemmen of gaat niet stemmen. Ja, dan is een soort instemming met de lijst. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel raar dat je tijdens een verkiezingsproces de regels verandert. Dus ja, dat hoe zo, moet hoe je aan het Hoezo de regels veranderd? Ja, uh, oké, okay, ze kunnen u niet zomaar ertussen uh, plempen nu. Nee, niet op de advieslijst, dat lijkt me heel raar. Nee, maar wat kan er dan wel? Want er zijn dus... Uh, een afdelingen campagne voor u aan het voeren? Wat kunnen ze doen? Nou, die kunnen mij uh, op de lijst zetten. En, en hoe hoog dan? Nou, we hebben alleen de lijsttrekker gekozen. Simon van Buma's buma is met meer dan de helft van de stemmen van de leden in de eerste ronde verkozen. Dus die staat op één en daar kun je niet voor kiezen. Maar vanaf plek twee moeten mensen zeggen of ze daar uh, de voorgestelde kandidaat willen hebben. Dan wel iemand anders. Oké, okay, dus ze dus kunnen afdelingen zeggen wij willen uh, uh, meneer Omtzigt op vier. Dan gaan ja. maar even dat voorbeeld aanhouden. En dan wordt daar straks op het congres over gestemd? Nee, dan, um, dan dienen ze zo'n stembiljet in, dus een... Een um, CDA-afdeling moet een ledenvergadering houden. Op die ledenvergadering uh, kan een bestuur een voorstel doen en zeggen: Nou, we zetten omzicht op vier of op vijf, dat kan. En dan kunnen de leden zeggen: Dat is goed. Of we dienen gewoon de lijst in, want we denken dat die adviescommissie gewoon een goed advies gegeven heeft. En dan uh, sturen ze die lijst in, en dan wordt een gemiddelde genomen van de. Uh, van de lijsten waarop gestemd okay, is. Maar dat, dat is een de hele uitslag. Lang, hele lange weg dan voor u. Dat is een lang niet gelopen race. Nou, uh, dit gaat niet lukken voor een, uh, voor een verkiesbare plek. Gewoon vanwege het simpele feit dat als uh, afdelingen, en die zijn ook zeer trouw, gewoon de kieslijst overnemen van de adviescommissie, dan krijg ik nul punten, want ik sta helemaal niet op die nee. lijst. Dus um, als er ook maar een paar afdelingen mij niet invullen, nou, dan kom ik al niet hoog op de lijst. Maar ik denk dat het signaal. Uh, voor mij heeft het ook verrast dat het meer dan 50 afdelingen tot nu toe zijn die aan mij gemeld hebben dat ze uh, op me gestemd hebben. Maar Jan ja, zegt, straks komt u erin... en betekent wel dat u iemand anders van zijn plek afgooit. Nou, uh, uh, uh, op de lijst bedoelt u voor in de Kamer? Nee, ja, de, be, beide. Ik bedoel, als u op de lijst komt, stond daar ook iemand, neem ik aan. Nou, dat was een advies. En overigens, ja. um, uh, het CDA mag... Um, uh, nee, maar vijf... heeft, u, heeft u daar helemaal nee. geen moeite mee verder? Dat, zo, zo gaat het nou helemaal in de politiek. Daar heb ik op zich niet vermoeid mee. Maar overigens is het zo dat um, in het eerste stadium... het CDA mag een kieslijst indienen van meer dan 56 namen. Dus ik vermoed dat het partijbestuur, als we zien dat de lijst... Uh, straks 58 namen zou bevatten, uh, gewoon een lijst met 58 dat namen schrik is niet. Want, okay, daar niet ik Daar schrikken ze we... niet van, dus je hoeft er niemand van af te halen. Twee, um, uh, als je gekozen wordt op voorkeurstemmen... dan zijn het toch de mensen die op jou gestemd hebben. Dan hoef je je toch niet te schamen naar de anderen. Dan krijg je misschien wel extra zetels als partij. Oké. Okay. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. So Met Rosie. De Oranje Soap wordt langzaam aan een gewone soap. Verslaggever Jan Peels die merkt dat al het oranje in de straat weg is... en de sterrenwijkers overgaan tot de orde van de dag. Zoals het dagelijkse bezoekje van Niek aan Truus. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Welkom in Sterrenwijk. Ik neem je mee. Hey, hey, hey, hey, hey. De Oranje Soap. Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh, eh. Ik ben begin van wonen. In 2004. In januari 2004. hadden we helemaal geen contact Nog met niet. me komen. Nee, nee, nee. En ik had nee. het op gaan bouwen. Ja. Nou, ja. Dan zeg ik, je mag geen bakje komen drinken. Nou, Dat is ieder rond geworden. Ja. <laughs> Truus, 85. De oudste in Sterrenwijk. En haar overbuurman Niek. Net zoals elke dag, samen een shaggy roken en de dag doornemen. Alleen vandaag wordt het eens een keer persoonlijk. En ik weet ook nog wel heel goed dat u dacht van... oh, wie komt het nou hier wonen? Is, houdt hij ook voor oranje en doet hij ook wel met de kerstdingen? En toen zag u uiteindelijk bij Pim en de Nederlandse vlag... dat ik die vaak uithangt. Toen, toen dacht u van... oh, dat zit wel goed, hè? Ja, dat wel. Yeah, uh, yeah. yeah, daar was het ja. ook uh, heel erg bang voor, wie komt er boven en houdt ze ook van, hij ook van oranje en zo, dus ja. Uh, yeah. We hebben nooit tijd, we altijd contact gehad. Ja. Hoe oh, mijn koning de god of hij ja. er niet is, of ik er niet ben. Ja. Ik tegen zeggen. Ik, ik ben er vanavond niet, dan weet hij het. Dan ja. let hij op mijn ramen, weet ik wel mijn Zodra dus je de gordijnen dicht gaan, gaan Melle lamellen ook dicht. Dan weet van, oh, ze is thuis. En, uh, of als ze terugkomt en de gordijnen gaan dicht... dan gaan dat me mellen ook dicht. En dan van, oh, ze is thuis. En, uh, dus uh, ja, ik let er altijd wel op. Mijn oudste zoon heeft dan nog vrouw Ik zeg, hoe kan je dat nou doen? Want heel in het begin, tenminste toen, dan, is dan zei ik wel... Zei, het is een leuke jongen, maar volgens mij is die homo. En zit hij ook, wat volgens u. Ik zeg, ik zag zoveel zien. Ik zeg, ja, wie jullie houden jullie op dan, meneer. Nou, ja, en toen heb ik... Mijn oudste zoon vroeg toen aan jou. Ik ja, schoon, hem me kapot. Ik zeg, oké... Ik, ik heb nog nooit iets aan hem gebracht, terwijl ik dat heus wel zag. Je ziet toch wel dat het geen uh, normaal, uh, ja, tenminste geen normaal, ik zag het heus wel. Maar ik heb er nooit over gesproken. Dan moet niet ja. voor zijn eigen weten wat dat is. Ja. En ik zeg nogmaals, als hij 20 jaar terug, of 15 jaar terug, dan had hij nooit in mijn huis gekomen. Oh, vreselijk. Als het zo sprak, zei, oh, dan komt er mij nooit iemand binnen. Nou, ik, nou, vind ik het niet eerlijk. Nou, we, we, we maken wel schrapjes hier zo. Met Cor wel eens erbij, weet je wel. En dan lopen ja, we over van alles nog wat te lachen, weet je. Maar ook gewoon uh, uh, nou, over, over een nieuw vriendje of zo. Over trus, weet je wel. Dat soort dingen. Maar. zegt Cor ook: van als je 25 jaar geleden hier binnenkwam. dan werd je niet binnengelaten of zo Dus ja, daar, uh, daar hebben we wel eens over gehad. Dus uh, ja. ja. 25 jaar geleden, en toen was ik nog zo... was ik nog klein, ja, boeiend, weet je wel. Wat zei jij eigenlijk toen dacht ik. Ik wist, nou, ja, mijn hele leven wist ik daar eigenlijk al wel een beetje. Denk ik hoor. Mijn moeder, mijn moeder heeft altijd ook al gezegd van... het is geen hetero. Toen ik tegen mijn moeder aan mijn moeder ging vertellen... toen zei ze van, oh, dat wist ik al lang. Dus of je bent bi of je bent homo, klaar, één van die twee, geen hetero. Dus mijn moeder zag het altijd al wel, weet je wel, dus... Uh, Vier zoons heb ik en vier schoondochters. En maar... Zeven kleinkinderen en vier acht kleinkinderen. is mijn eigen jongen, hij komt er niet in. Dat is echt waar. Wow. Heb ik echt altijd, heb ik altijd gedacht. Toen zei ik: van jou 25 terug, vreselijk. Nee, hij had mijn eigen kind geweest. Dan zeggen ze wel, misschien als gebeurt, dat het misschien wel anders had gegrond. Maar ik zeg altijd, ja, nee, dan komt hij me, de god, maar lekker eens anders in. Ja, jij mag al nee. hoor. Ja, maar goed, we leven nu ook denk ik in een ander soort tijd dan 25 jaar geleden ook, hè. Ik bedoel, uh, dat is ook natuurlijk wel weer zo. En ja, mijn moeder die is. Ja, ja, ik weet het eigenlijk niet. Eigenlijk hebben we het nooit echt zo over gehad of zo in mijn moeder. Ja, dat heb ik heb het gezegd en dat was het. Mijn, vaar, mijn moeder heeft het tegen mijn vader verteld, volgens mij. maar Mijn vader heeft nooit echt zo'n band gehad. Dus dat is dan ook weer anders, weet je wel. Dus, ja, die is met mij zo'n verleden, dus ja, dan weet je ook ver niet van hoe en wat. Maar ja, dat, dat, dat zal wel, weet je wel. Je denkt er ook niet verder over na. Als je met een keel zou trouwen, dan is ook niet meer. Gaan, echt niet. Nee, ik maar... zou het niet over praktiseren. Nee, ik denk niet dat getrouwen. Nee, je trouwen hoor. Nee, echt vrienden. niet. oké nee. jij, hè? Je hebt ook geen vrienden, Tenminste, nou ja, die thuiskomen bij die thuis komen je. Thuiskomen niet 1, 2, 3. Ik, nou, er komen wel eens mensen bij me thuis hoor. Maar uh, echt vrienden die bij me thuis komen. Nee, ik ga meer naar hun toe, weet je wel. In, in weekends of zo, weet je. Mijn huis is, kijk, weet je. Ik heb een leuk huisje. Maar ik heb maar één, één slaapkamer. En als ik nog steeds heb, ja, of ze moeten op de bank of ze moeten naast mij liggen, weet je wel. En dan heb ik altijd zoiets van, nou, ik kan beter naar hen toe gaan. Als een grote huis, weet je wel. Ik ben ik stiekem het ook. Je gaat wel stiekem naar, naar, naar de maan naartoe. Ja. Wat ik niet weet. Oh, haha. Weer niet zwerg. Nou, er komen wel mensen over de vloer bij mij, hoor. Maar nee, nee. Ik zie nooit iemand tegen. Als je zoekt, vind je niks. Dus uh, althans, zo denk ik erover. Kijk, komt iemand tegen of komt iemand niet tegen. En uh, zoeken doe ik niet. Ik neem je mee. Komt Niek ooit nog de ware tegen? En gaat Truus dan toch naar het homohuwelijk van haar overbuurman? Luister morgen weer naar de Oranje Soap uit Sterrenwijk Tijdens de Sportzomer op Radio 1. Bent u benieuwd naar eerdere afleveringen van de Oranje Soap? Surf dan naar radio1.nl. Zometeen doorrijden naar een ongeluk. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. De huizenprijzen zijn vorige maand sterker gedaald dan in de maanden daarvoor. Volgens het CBS waren koophuizen gemiddeld 5,5% goedkoper dan in dezelfde periode een jaar geleden. Maandag werd bekend dat er vorige maand wel meer huizen zijn verkocht dan in mei vorig jaar. Minister De Jager moet er alles aan doen om te voorkomen dat de Nederlandse bank ooit nog stukken achterhoudt voor een enquêtecommissie. Dat zegt de commissie De Wit. Nu bekend is geworden dat de Nederlandse bank bij het onderzoek naar ABN AMRO stukken heeft achtergehouden. Vicevoorzitter Net Perus van de commissie spreekt van minachting. De Zweedse politie heeft bij een kerncentrale in Gothenburg een kneedbom gevonden. Die was verborgen op een vrachtwagen. Het onderzoek is gebleken dat de bom geen ontsteking had, dus niet kon ontploffen. Toch heeft de politie de bewaking van drie Zweedse kerncentrales verscherpt. En de curator van The Entertainment Group daagt oud-Ajax-directeur Van den Boog voor de rechter. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het faillissement van het artiestenbureau. De curator wil zo'n 14 miljoen euro van Van den Boog. De oud-Ajax-topman was een van de aandeelhouders van Tech, bedrijf van onder andere Marco Borschato. Het zijn hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 SportsZomer. Zometeen, waarom de brandweer brandwerende matrassen en gordijnen wil. I think my role is to play my part. My playing safe for oh one can fall so hard.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 To the sound of pouring rain Till the rising of the day En dan Bertolf met Credo. Vanmorgen werd een vrachtwagenchauffeur dood aangetroffen naast zijn truck. Waarschijnlijk is hij doodgereden door een automobilist die nadat hij de truckers schepte, is doorgereden. De politie is nog op zoek naar getuigen, maar waarom rij je überhaupt door naar zo'n ongeluk? Krijg je geen vroeging uh, of zo? En als meerdere mensen aanwezig zouden zijn, zou het dan anders gaan? Daar gaan we over praten met verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Meneer Tertolen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij rijdt iemand dood en uh, vervolgens rij je gewoon door. Dat klinkt niet logisch. Nee, dat klinkt niet logisch. En we hebben ook vaak het idee dat dat uh, een hele bewuste daad is... van mensen die denken van uh, ik heb iets verschrikkelijks gedaan... wegwezen, want dan word ik niet gepakt. Maar in praktijk is dat toch wat anders. Het is vaak ook uh, ja, een soort van shocktoestand waarin mensen geraken. En uh, dan wordt er niet meer echt heel bewust nagedacht. Ik wil daar overigens absoluut niet mee goed praten. hoor. Maar uh, het is wel zo dat uh, na zo'n hele heftige gebeurtenis... mensen in shock kunnen raken en dan krijg je in feite... Van je, van je instincten de opdracht om te vluchten en we hebben gelukkig geleerd uh, dat dat in onze maatschappij niet kan en heel veel mensen beseffen dat ook. In zo'n shocktoestand kan dat toch uh, ontsnappen en dan uh, ja, kom je er later vaak wel achter dat je iets gedaan hebt wat niet kan en dat zijn vaak dan de mensen die zich alsnog aangeven. Oh ja. U zegt vluchten is een natuurlijke reactie. Voor op een hele stressvolle gebeurtenis, een hele ge een gebeurtenis die in feite gevaar met zich meebrengt, heb, zijn wij ingericht om te vluchten. Dat betekent overigens niet dat je het altijd moet doen, maar dat is wel een natuurlijke reactie inderdaad. Ja. Um, en waarschijnlijk, uh, of de kans is aanwezig dat de man die uh, de andere heeft doodgereden niet weet dat uh, de, uh, de vrachtwagenchauffeur overleden is. Ja, precies. Ja. Toch? Ja, dat klopt. En uh, dat heeft ook te maken met het feit dat uh, veel mensen, of veel mensen, dat komt gelukkig niet zo heel vaak voor, maar dat mensen die doorgereden zijn zich later alsnog realiseren wat er eigenlijk gebeurd is, zowel qua ernst als wat ze zelf eigenlijk gedaan hebben. En dan besluiten om zich alsnog aan te geven. En uh, ja, toch het geweten daarmee enigszins uh, uh, uh, ja. uh, gerust te stellen. Ik dacht trouwens dat er zijn twee natuurlijke reacties: vluchten en vechten. Dat zou ja, betekenen precies. dat je onmiddellijk ja. iets gaat ja. doen. Er zijn ja. ho hopelijk ook heel veel mensen ja. die dat doen. Ja. ja, dat is dan dus wel de, de categorie zou je kunnen zeggen. Mensen die, uh, weten, die, die heel goed beseffen wat ze gedaan hebben en een weloverwogen beslissing eh, nemen om weg te komen, om daar dan als het ware mee weg te komen. Uh, ja, en vaak zit het ook natuurlijk een beetje tussenin. Dat betekent niet helemaal zwart-wit, het is of het een of het ander. Maar uh, mensen die echt, van wie die het weinig doet en die denken van, oh jongens, dat heb ik nou gedaan, wegwezen, anders word ik gepakt. Ik denk niet dat het in dat perspectief gezien moet worden. Nee. Is het logischer om te vluchten naarmate het erger is? Nou, ik denk dat je dat, dat nauwelijks beseft wordt. Ik bedoel, als het alleen maar een lichte, een lichte blikschade is waarvan je weet dat het hooguit een krasje geeft, is het natuurlijk een andere situatie. Maar in situaties waarbij het uh, hoogstwaarschijnlijk ernstige gevolgen heeft, zoals hier, uh, denk ik dat, uh, ja, dat dat niet meer afgewogen wordt. Dat er niet gekeken wordt naar hoe ernstig is het, moet ik nu wel of niet vluchten. Dat nee. lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Nee. En wat ook nog kan spelen trouwens, is natuurlijk dat er alcohol in het spel is. Dat mensen die uh, met te veel alcohol achter het stuur uh, zijn gaan rijden, een ernstig ongeluk veroorzaken. En denken, als ik, nou, als ik dan toch nog gepakt word later, dan is in ieder geval die alcohol uit mijn bloed. Ja, die, absoluut, mensen ja. die, uh, die mensen die komen bedrogen uit, want het doorrijden na een ongeluk uh, wordt net zo ernstig uh, bestraft als uh, het rijden met ja. alcohol. Dus, Maakt dan... het wat uit of er iemand uh, bij je in de auto zit? Ja, dat zou ongetwijfeld uitmaken. Maar dat is natuurlijk mijn omvraag uh, welke kant dat op gaat. Want uh, uh, ik kan me zo voorstellen dat uh, wanneer bijvoorbeeld een groep jongeren betreft waarbij de uh, anderen van de groep uh, aanmoedigen om weg te rijden, dat iemand daar eerder gevoelig voor is. Ja, ja. Uh, omdat bij jongeren eenmaal ook de, de sociale druk uh, vaak groter is dan bij volwassenen aan de andere kant. Uh, als je eenmaal uh, thuis komt en beseft wat er gebeurt, denk ik dat, dat, uh, ja, dat we toch wel weer uh, dat mensen op aarde komen, zou je kunnen zeggen. Oké, okay. verkeerspsycholoog Gerard Tetola, hartelijk dank. Graag gedaan. Een trieste week voor de Amsterdamse brandweer. Bij verschillende branden in de stad kwamen vorige week vier mensen om het leven. Het corpus pleit daarom voor strengere regels... die ervoor moeten zorgen dat de matrassen en meubilair minder snel vlam uh, vatten. Elie van Strien is commandant van de brandweer amsterdam Amsteland en bestuurslid van Brandweer Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Vier doden bij drie verschillende branden. Is dat heel uitzonderlijk? Ja, dat is heel bijzonder. Zeker in een weektijd. In amsterdam Amsteland hebben we gemiddeld vijf tot zes doden per jaar. Dus vier in de week is wel extreem veel. Ja, veel dus. Hoe komt het? Is er een oorzaak aan te wijzen? Nou ja, Het zijn drie branden die op zichzelf allemaal heel verschillend zijn. Maar eh, er zit wel één bizarre rode draad in. Eh, de brandweer is gealarmeerd. We zijn uitgerukt. We zijn heel snel ter plaatse gekomen. In alle drie gevallen konden we eigenlijk niets doen om de slachtoffers te redden. We hebben natuurlijk wel wat kunnen doen om te zorgen dat branden niet verder uitbreiden. Dat andere panden niet. Maar waar het om gaat, we konden geen slachtoffers meer. Die waren al overleden op het moment dat wij kwamen. En dat is een hele bizarre rode draad die we het afgelopen jaren zien. En dat is omdat het enorm heftige brand was, het was al te laat. Gewoon. Nou, twee verschillende oorzaken. A, uh, hoe snel is die brand uh, ontdekt, daar begint het mee. Uh, misschien was die brand al een kwartier bezig. Uh, B, wie heeft die brand überhaupt gemeld? Uh, hoe lang duurt het voordat iemand een telefoon pakt en ons belt? Pas dan kunnen we iets gaan doen. Op het moment dat wij het weten, kunnen we weg. Ik neem het aan dat je onmiddellijk de brandweer belt als je ergens ook maar... Een klein Absoluut. beetje brand eruit, of ziet. Maar nou komen we op het derde punt. Dit zijn een aantal situaties, vooral twee... Uh, waar uh, meer dingen aan de hand zijn geweest. Een mevrouw uh, waar de kleding vlam heeft gevat. Uh, een meneer die in bed heeft gerookt en uh, het bed vlam heeft gevat. En dan komen we op het punt waar we het, het thema over hebben. Er zijn situaties waar de burger zelf iets aan moet doen. Kijk, wij veroorzaken geen brand als brandweer. Wij melden geen brand. En we on nee, dat doen we niet. We melden geen brand en we alarmeren ook niet. Dat moeten de mensen echt zelf doen. En dan krijg je situaties, en dat komt bij brandonderzoek naar voren waar het zo triest is dat kleding ontzettend brandbaar is... waar meubilair ontzettend brandbaar is. En de mensen zich niet realiseren dat door een klein vonkje, een klein vlammetje, een sigaretje, wat is meer zij... een ernstige ja. brand ontstaat. En dit is natuurlijk een, een, een probleem dat Amsterdam overstijgt. Het dat geldt voor, voor heel ja. Nederland. Ja. En u zegt dat is echt anders, die kleding en het meubilair... dat dat zo enorm in een, snel in een fik vliegt. dus heel anders dan... 20 jaar geleden. Nou, zeker. zeker. Ik mag, ik mag u een voorbeeld geven. We hebben een uh, onderzoek laten doen uh, hoe de woonhuizen er 30, 35 jaar geleden uitzagen. het interieur. En hoe het anoniem nu is. Hè. Toen mijn ouders een woning uh, uh, vulden, toen waren dat allemaal natuurlijke producten. Wol, katoen, leer, wat is meer zij, hout. Ik heb vorig jaar mijn zoon verhuisd naar een appartement. En als ik zie wat hij allemaal binnen sleept, dan is het allemaal kunststof. Het is allemaal kunststof. kunststof meubilair, kunststof uh, sneakers, kunststof uh, laptop. Noem het allemaal maar op. En dat vindt heel en bij... snel. En beide branden hebben we gesimuleerd. Mm -hmm. En de ene brand, als je daar, eh, laat ik zeggen, een sigaretje neergooit op een bank. En dat, dat duurt 10 minuten, 15 minuten voordat zo'n brand zich ontwikkelt. Dan zou je nog kans hebben om iets te doen. Bij een moderne woning, binnen drie minuten heb je geen kans meer. En dat is wat mensen zich niet realiseren. Maar na Volendam hebben we een enorm debat gehad. De, de, de cafébrand in Volendam. Is dat, uh, dat spul wel goed? Moet dat niet brandvertragender worden? Is dat in deze sector, in, gewoon in woonhuizen, helemaal niet doorgedrongen? Nee. In, in, in, zeker in woonhuizen. Kijk, als het gaat over uh, uh, Volendam ging het juist om openbare ruimtes... Hè, waar meer controles plaats moesten vinden... om te kijken of de brandveiligheid aan de regels voldeed. Hier hebben we het gewoon over een tak van sport... waar we nog heel veel meters moeten maken. Gewoon het brandveilig of het brandvertragend maken van producten. Maar dat gaat heel lang duren... Voor dat ik een nieuwe bank koop. Nou ja, maar dat kan. Je kunt ook morgen zelf die beslissing nemen natuurlijk. Ja, maar als mijn bank nog goed is... ga ik dat... niet in een andere bank kopen... omdat nee, die misschien maar, ooit in de fik gaat. Dan ben ik gaat. het helemaal nee, maar, met Thijs eens. Oké, dat okay, ik moet doen. je vooral ook niet doen. Maar dan zou ik in ieder geval zeggen... zorgen ervoor dat je weet wat, wat het effect kan zijn... als je met vuur omgaat. Kijk, want daar gaat het om. Die, die meneer uh, die uh, een sigaretje heeft gerookt in bed... die heeft ook een matras... zal misschien niet morgen een matras kopen. Maar je moet wel even goed nadenken... wat je zelf aandoet als ja, je een rookt. Het rokt. zijn natuurlijk ongelukjes... Ja, daar kan je niet dat, voorkomen. Dat, dat zijn alle branden. Ja, behalve de branden die aangestoken zijn, zijn natuurlijk geen ongelukjes. Maar dat zijn alle branden. Maar waar het mij om gaat, is dat als je je realiseert... dat je kleding aantrekt die brandbaar is... kun je van jezelf zeggen, maar misschien ook van je kinderen... Misschien moet je je wel eens realiseren dat je kinderen brandbare nachtkleding aan hebben... die misschien wel heel veel effect kunnen hebben. Maar hoe kan je het weten? Dat... Ik heb geen idee of mijn kinderen brandwerende pyjama's hebben. Nee, nou, en dat, dat is de tak van sport waar we echt iets aan moeten doen, landelijk en Europees. En daar gaat het hier ook over. Wij uh, proberen al jaren te zorgen en te bevorderen... dat er veel meer brandvertraging komt in meubilair, in kleding en dat soort zaken, in, in gordijnen. Uh, om te voorkomen dat branden zo snel uh, uitbreken nou. zoals ik net geschetst heb. En dat is een moeizaam traject. Maar dat ligt vooral bij de producenten. Ja, ik wilde als consument ook al naar kijken, maar ja, nee. ik kan het niet zien dat ik het koop. Nee, dat ligt voor een deel bij de producenten. Het ligt voor een deel bij de, bij de wetgevers natuurlijk. Je kunt ook wet en regelgeving maken. In, in, in Frankrijk hebben ze gewoon een wet gemaakt... waarin staat dat het meubilair gewoon brandveilig en brandvertragend moet zijn. In Amerika hebben ze dat gedaan, in Engeland. En je ziet gewoon dat daardoor het aantal slachtoffers bij brand... niet het aantal branden, maar het aantal slachtoffers bij brand... drastisch teruggaat. Omdat je gewoon nog een kans hebt om uh, te ontsnappen, om nog iets te doen. En dat kan in onze situatie niet. We hebben het nu over, over mensen zoals Thijs en ik en alle andere mensen die gevaar lopen maar hoe is het eigenlijk voor de brandweermannen zelf? Dat is dus ook heel gevaarlijk. Ja, het, het beroep brandweerman is een gevaarlijk beroep. Maar ik ook gevaarlijker, dus, dus gevaarlijker, geworden, gevaarlijker. Het is ja. gevaarlijker geworden. Uh, we, we worden daar natuurlijk in getraind om te kijken naar die effecten, maar het blijft een buitengewoon gevaarlijk beroep. Afgelopen zaterdag heb ik, uh, was ik aanwezig bij het brandweermonument wat, uh, wat geopend is, waar 90 namen in staan van brandweermensen die gewoon in het heet van de strijd overleden zijn. Dat, dat, dat toont al aan dat het een van de gevaarlijkste beroepen is die we kennen. We, we, we leren daar natuurlijk van. We oefenen, we trainen, we, we proberen branden te lezen zoals dat heet. Hè? Een, een, en een brandweerman kan zien aan de kleur van de rook... en de manier van de rook wat er zich achter die gevel afspeelt. Waardoor hij ook zich moet realiseren... hier kan ik nog naar binnen of hier kan ik niet meer naar binnen. Het beeld bij burgers is vaak van... Ah, die brandweerman komt aanrennen en die gaat naar binnen met een bijl. En zo hoor ik dat toch wel eens een ja. keer op verjaardagsfeestjes. Nou, die tijd is allemaal wel voorbij, maar, maar dan nog. En we gaan naar binnen en we proberen slachtoffers te redden. Eh, beste luisteraars, vergeet het. Want op het moment dat die brand echt uit een pand bulkt... is het binnen zo heet en, en zo riskant dat wij ook niet meer naar binnen kunnen. En als ik u dan verteld heb dat moderne woningen... al binnen drie tot vijf minuten uitslaande brand kunnen geven... en wij er drie tot vijf minuten over doen om er te komen... ja, dan is één en één twee. Dan komen we al heel vaak voor een situatie waar het al een uitslaande brand is... en wij dus niet nee, naar binnen kunt kunnen. Kunt u niet nog iets harder rijden? Mevrouw. Wij zijn ja, ik weet het vanaf, niet. Het moment, vanaf het moment dat de melding komt en, uh, en het moment dat we voor de deur staan, doen wij er vijf, zes minuten over. Dat is bijna een Mission Impossible om dat voor elkaar te krijgen. Soms duurt het wat langer. Hè? Dat is natuurlijk logisch, want niet op elke hoek van de straat staat een brandweerkazerne. Wij doen ons het uiterste best om dat te doen. Uitkijken dat je niemand aanrijdt onderweg. Dat is ook nog een punt. Hè, want... En dan niet doorrijden? Oh, dat, doen we. <laughs> dat, is, dat is sowieso heel onverstandig. En zeker ook voor ons natuurlijk. Maar eh, ik bedoel, daar is de Rick absoluut uit. Het beeld dat wij eh, heel veel kunnen doen aan de achterkant van de veiligheidsketen, dat moet voorbij zijn. Want de spullen dan... moeten veiliger, dat zegt u vooral. Er moeten een de, paar dingen gebeuren. Zoals... Spullen moeten veiliger. Maar we moeten ook ons eigen realiseren, en dat is een punt wat ik echt graag wil maken... dat de burger gewoon zelf een verantwoordelijkheid heeft. Maar ik heb zo'n rookmelder ik... en dan denk ik altijd... nou, dat is mooi, ik ben klaar, ik kan rustig slapen. Nou, dan hebt u al een, een paar punten voorsprong als u een rookmelder hebt... want een hele hoop mensen hebben dat nog niet eens. Meneer Omzicht heeft u rookmelders? Meneer Omzicht. Nee, ik heb rookmelders. Ah, oh. Oh, goed zo, goed zo. NCO en, en uh, koolmonoxidemelders. Allemaal, oké. Okay. Maar eigenlijk moet u het regelen, wordt hier gezegd. De, producenten, de, de, de overheid moet producenten gewoon dwingen om brandvriendelijke materiaal, brandwerender materiaal te maken. Ho, oh, brandvriendelijk is niet het goede woord. Nou, ik, ja, ik zou graag een voorstel uh, hiervan hebben. Ik moet zeggen, dit is totaal niet mijn competentie. Maar dat uh, is wel eerlijk van u. Ja, ik, ik ga over pensioen en financieel-economische zaken. Dus um, als de brandweer mij dit mee wil delen... dan zorg ik echt dat uh, mijn, uh, mijn collega het, die dit in zijn portefeuille heeft... ja. Ja, nee, daar, daar ben ik wel zo eerlijk in. Ik ben alleen ervaringsdeskundige... dat ik het in mijn eigen huis probeer te regelen. Meneer Van Strien, dan nog even aan tafel... Um. U zegt ja, dat ligt dus vooral ook uh, bij, de, bij de producenten van, de, die, van, van spullen. Die moeten die dingen veiliger maken. Moet u dan niet bijvoorbeeld letterlijk met Ikea aan de tafel gaan zitten en zeggen: nou, Sorry, die banken van jullie? Dat moet echt anders. Nee, we hebben, uh, op, op een aantal fronten zijn we bezig. Dat is op de eerste plaats op rijksniveau met het ministerie. Het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van de uh, VWS die daar verantwoordelijkheid in zijn. Ik moet zeggen, dat gaat moeizaam, want er zijn weer allerlei andere belangen die daar een rol spelen. Zoals? Nou, heel simpel, het impregneren van, van bankstellen met materialen, dat zijn meestal milieuonvriendelijke producten. Ah. Dus als je honderdduizenden bankstellen gaat impregneren, dan loopt het risico dat je dus heel veel milieuonvriendelijke stoffen het milieu in stopt. En je moet dus afwegen wat, wat het zwaarst moet wegen. Overigens gaan we dat oplossen, want we zien dat er nieuwe producten op de markt komen die wat milieuvriendelijker zijn. Dus dat is één kant. andere kant is de Europese regelgeving, maar dat zijn allemaal lange trajecten. Dus waar we ook steeds een beroep op doen, is op de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. En ik kom er toch nog even op terug. Kijk, eh, als een brand... Een brand moet, je moet zorgen dat een brand voorkomt. Dus dat is een open deur intrappen, maar ja. ik zeg het toch maar even. Gewoon opletten wat er gebeurt. Het tweede is, en ik hoor dat er een aantal mensen hier zeggen, ik heb een rookmelder. Nou, wij zijn met acties bezig in Amsterdam om eh, bij mensen aan te bellen om te vragen hoe het staat met de veiligheid. De meeste mensen hebben nog steeds geen rookmelder. En wat ik het bizarre vind, die mensen hebben wel een brandverzekering afgesloten. Dus ze gaan er kennelijk vanuit dat er een keer brand komt. Maar gewoon zo'n rookmeldje van 7,5 euro... om te zorgen dat je zelf nog iets kunt doen... is dat helemaal wordt niet zo ingewikkeld. En af en toe de batterijchecker, heb ik altijd geleerd. Dat hoeft ook nauwelijks meer, want nee. de nieuwe rookmelders... hebben een ingestielde batterij die 10 jaar meegaat. Dus al die, al die verhalen die zijn ook uh, verleden tijd. Goed. Dit is de Radio 1 Sport Zomer... met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven.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 Al nou dus, Michael Bublé, everything. De Radio 1 Sportzomer column. Het is tijd voor de dagelijkse column, die is vandaag van Joost Itmans. V.I. Oranje is huiskamer-tv van de beste soort. Er zijn maar weinig talkshows waar de taal van de straat zo gesproken wordt... als in dit voetbalprogramma van RTL 4. Het is een kroeg met camera's eromheen... En ik vermaak me kostelijk. Ook als het wel over voetbal gaat. De driehoek Gené, Derksen en Van der Grijp spot met alle televisiewetten. Het gaat soms nergens over. Het is puur, ordinair en bij absurdistisch. Wat niet mag van oldschool Hilversum gebeurt bij VI Oranje. Ook na de uitschakeling van het Nederlands elftal blijven avond aan avond miljoen kijkers luisteren naar grappen over haarspoelingen en vibrators. Derksen, Grijp en Gene zijn de drie favoriete barhangers, waar al snel de hele kroeg naar luistert. Leuk wordt het vooral als politici in het programma optreden. Ik zie Samson en ik zie Roemer langskomen en beide heren kandidaatpremiers deden dat gewoon prima. Van der Grijp vraagt aan Samson of hij nog een lekkere zus heeft en aan tafel vroeg men zich hardop af of Emil Roemer hun chauffeur was. Dat kan je daar dus verwachten. Ze kunnen niks kwijt over hun verkiezingsprogramma's, maar ze scoorden juist daarom punten. Want wie durft er nog te zeggen dat alleen inhoud telt? In de politiek draait het om persoonlijkheid en communicatieve vaardigheden. De makers van Knevel en van de Brink en Pauw en Witteman... zullen waarschijnlijk met hetzelfde dédain neerkijken op V.I. Oranje... als Mies Bouwman dat deed. Daar ga je als serieuze politicus toch niet bij zitten. Ik denk dat een politicus dat juist wel moet doen. Kiezers die naar Pauw en Witteman kijken weten namelijk al lang wat ze gaan stemmen. Het enige wat zij zoeken is een bevestiging. De kijkers van VU Oranje interesseren zich nauwelijks voor politiek... maar laten zich graag overtuigen. Door een prettige en gevatte persoonlijkheid. Niet voor niets wordt de vraag met welke lijsttrekker je het liefst een avond zou willen doorzakken... voor kiezers steeds relevanter. Dus Buma, Pechtot en Slob, ga ook naar het Koerhuis. Voor veel kiezers is het een eerste indruk... en voor jou een optreden met electorale kansen. Maar stoor je niet aan wat vulgariteit of aan zijn? Laat het over je heen komen en blijf jezelf. Oh, en laat je partijprogramma thuis. Persoonlijkheid, dat is wat in de politiek telt in 2012. VI Oranje is de nieuwe stemwijzer geworden. Zij, Joost Eertmans, en we moeten binnenkort maar eens koffie drinken. Morgen is er weer een column, dan van publicist Johan Frits. Ja, meneer Omtzigt, persoonlijkheid. Heel belangrijk dat, in de politiek. Heeft u dat? Dat moeten anderen bepalen. En wat denkt u zelf? Ik hoop in ieder geval genoeg te hebben om um, te laten zien waar ik voor sta. En met die pensioenen. En ik ben het niet eens met de inhoud. Ik snap heel goed ja, dat persoonlijkheid Ja, nee, maar voordat u dat hele verhaal gaat afdraaien... Nee, dat verhaal gaan we niet afdraaien. Maar wat, wat ik wel zeg is dat Nederland staat voor hele belangrijke keuzes... wat het ja. in Europa gaat doen. Nou, dat, is het maar dat heeft hele... je net al wel een beetje verteld. Wat ik nog even afvroeg is, heeft u genoeg persoonlijkheid om het te redden? Komt u nog op die lijst? De, de, ik ga ervoor. En uh, dat is het leuke aan democratie. Uh, daar gaan de kiezers over. Eerst binnen de partij en straks op 12 september... u en alle 16 miljoen Nederlanders. En ja. als ik daar niet tegen zou kunnen... dan zou ik lid zijn geworden van de communistische partij Noord-Korea. Ja, ook een mogelijkheid. Maar wat denkt u zelf? Want u zei net tegen Thijs... Ja, ik weet het niet hoor, ik zie het toch nog niet helemaal zitten. Of u, u verwachtte er niet zoveel van, zoiets zei u. Nee hoor. Ik, uh, als ik helemaal niks van zou verwachten... zou ik er niet aan begonnen zijn. Ik zie Thijs een beetje moeilijk uit. Hoeveel procent dan. kans geeft u zichzelf? Jezus Woe. 50-50. Ze oh. mm. Want? Dus wordt hard werken. Misschien allemaal voor niks. Misschien wel. Maar we gaan ervoor. Maar, maar dan heeft u altijd nog die drie andere opties. Nou, die zijn er dan niet meer. Oh, maar dan jee. kijken we daarna wel wat er, wat er dan gebeurt. Ik ben verkiesbaar uh, als uw kandidaat. En um, het is aan, uh, aan iedereen om, daar iets mee te, om, om, om op mij te stemmen. Ja, of op of, hard, of, die andere goede kandidaten die er zijn. Overwegen om op u te stemmen. Dat zeg ik tegen iedereen van elke partij. Oh, dus Dat <laughs> zegt helemaal niet. Dat zeg ik uh, <laughs> kan je wel. We gaan gaan bedanken. Ja, nee, zo makkelijk ben ik niet. Elie van Strien, uh, dank u wel. Uh, blus voorzichtig. En u heeft, een, u heeft net de regisseur al overtuigd. Die gaat uh, uh, van die melders plaatsen uh, in zijn huis. Dank je wel. Ja. Pieter Omtzigt, dank. Elie van Strien, dank. Zometeen nog veel meer Sportzomer. Radio 1 Sportzomer. Heeft u het al gehoord? Marco! Marco! Marco! Zet mij een pistool op het hoofd en ik zeg het is een doelpunt. 9 weken lang, elke dag, van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. Er mag geen twijfel bestaan over onze politie, mannen en vrouwen. Ah!